Dikter Haak met het NOS Journaal. Rusland die de Europese Unie gisteren heeft ingesteld tegen Syrië. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Lavrov leiden eenzijdige sancties nergens toe. Strafmaatregelen zullen de pogingen om via een dialoog tot een oplossing voor de crisis te komen alleen maar frustreren, zegt hij. De VS en Europa willen dat ook de VN-veiligheidsraad sancties instelt tegen Syrië, waarbij het geweld tegen de antiregeringsprotesten ruim 2000 doden zijn gevallen. Rusland, een van de belangrijkste wapenleveranciers van het regime Assad... is ook daar fel tegen. De CIA heeft waarschijnlijk nauwer met de Libische geheime dienst samengewerkt... dan tot nu toe werd aangenomen, schrijven Amerikaanse kranten. Ze baseren zich op documenten die door Human Rights Watch zijn gevonden... in een verlaten regeringsgebouw in Tripoli. Daaruit zou zijn op te maken dat er na 2004 onder president Bush... zeker acht terreurverdachten voor ondervraging naar Libië zijn gestuurd... Dat gebeurde ...terwijl bekend was dat verdachten in Libië geregeld worden gemarteld. Verder zouden de Amerikanen een toespraak voor de Libische leider Gaddafi hebben geschreven. Ook de Britse inlichtingendienst MI6 zou nauw met de Libiërs hebben samengewerkt. Bij leerkrachten die donderdag in Eindhoven onwel werden... ...zijn sporen van cannabis gevonden. De basisschoolleraren hadden donderdagavond samen met anderen gegeten... ...voordat ze aan, de studieavond, voordat ze aan een studieavond begonnen. Vlak daarna werden de 16 leerkrachten misselijk en duizelig... In een ziekenhuis in Eindhoven werden de drugs aangetroffen in hun urine. De Voedsel- en Warenautoriteit doet onderzoek naar bij het bedrijf dat het eten verzorgde. Alle leraren waren een dag later weer aan het werk. Het weer is en temperaturen van 24 graden aan zee tot een graad of 28 in het zuidoosten. Tegen de avond kan het in het westen regen of onwieren. Morgen is het bewolkt met overal regen en onweersbuien. Na het weekeinde dalen de temperaturen beneden de 20 graden en is er iedere dag kans op regen. Dit was het anyway. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Er staan nu geen files. U krijgt van mij een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Dat is alleen het geval op de A73 tussen Venlo en Roormond. Tot zover de verkeersinformatie. Bent u al BN'er? Nee?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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon, zee. Zandvoort en Zomerheers. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met nu. Goedemorgen, Zandvoort. You shake my nerves and you rattle my brain. Too bad you your love, that a man insane. You broke my will, the water three. thrill. a grace, is great ball of fire. I let you love what I bought in the Honey, I've changed my mind. This world is fine. And the little is just great ball of fire. Kisses the baby. Mm. Feels good. Hold oh, me, baby. Well, I want to love you like I love a you ship. Well, you're fine. So kind. you tell this world that you're Mine, mine, mine, mine, mine. To like a... I'm real nervous, but it sure fun. Come on, baby, it drives me crazy. crazy. It's just great balls oh, it's of fire. fire. Love is true. true, you're fine, fine. So hey. you, you tell, tell this, this world that you mine Mine, mine, mine, ain't you mine You're not quite on my thumb Real That's nice, the funny show is fun Great Balls of Fire. Zou het wat met het volgende onderwerp te maken hebben? Nou ja, de heren zijn al in discussie hier. We, we ja, ja. gaan het van deze Sorry. kant voeren. Het heeft zeker wat uh, met het, uh, het onderwerp te maken: Great Balls of Fire. Want we gaan het over de brandweer, brandweerwagen, ladderwagen hebben. En er zijn vier mensen uit de Zanderspolitiek uitgenodigd. Ja, uit, uit de Raad. En uh, die zitten hier. Vorige week hadden we de be beleidsmakers. Oftewel de burgemeesters, de, burgemeester. de veiligheidsregio. Ja, en nu... die heeft een nooit een slang in zonder. Daar gaan we niet op in. Uh, er wordt wel, uh, dat is mij opgevallen, ook in de regionale pers redelijk wat aandacht aan besteed. En uh, wat daaruit gaat komen, dat zien we nog wel. Er wordt werd zelfs een beetje een, een soort lacherig stukje in het avonddagblad Dagblad gezet. Uh, paniek met het laddertje. En nu is het paniek, is ladder in de zand dus er, er, er, het, het leeft. Ja. Uh, hoe het leeft onder de zand voor zijn bevolking, dat vraag ik mij nog wel eens af, want die heb ik nog niet gehoord. Maar we gaan het nu even over de raad hebben. Ja, als leden. Door ja. ja. een paap, sociaal antwoord, Jos van der Lift, VVD, welkom. En jij hebt een brandende vraag meteen, Nou, ik heb het heel simpel. Ik heb namelijk een aantal dingen opgeschreven. Bij mijn weten, maar corrigeer mij als dat niet zo is, is er door de raad een amendement aangenomen dat de ladderwagen in Zandvoort blijft staan. Ja, dat klopt. Ja, dat was de uitspraak. Maar het punt is, wij kunnen alleen maar een zienswijze op de bezuinigingsvoorstellen. Wij kunnen dus niet een beslissing nemen van dit moet niet. De... Nee, dat is duidelijk. Ja? Jullie hebben het amendement aangenomen. Daar staat de hele raad achter. Ladderwagen moet zand Zandvoort. De, de raad ja. Dan lees ik in uh, een aantal uitspraken van uh, raadsleden dat het college arrogant zou zijn. De raad genegeerd heb en zo kan ik nog een paar verzinnen. Voelen jullie dat zo? Nou, arrogantie, ik weet niet of dat bij het college ligt, want ik mag aannemen dat het college de zienswijze en alles wat wij in de raad besloten hebben, heeft overgebracht bij het algemeen bestuur. In dit geval via de burgemeester ja. nou. bij de VAK. Alleen mijn vraag is dus met wat er dus nu uitgekomen is, hè, want wij hebben dus niet alleen gezegd, want uh, de ladderwagen moet blijven, maar wij hebben dus ook gezegd, uh, wij vinden dat daar dus financieel dus uh, iets aan gedaan moet worden, mm -hmm. want normaal is het zo, hè, een bezuiniging niet doorzetten, moet je dus een, uh, een dekkingsvoorstel doen. Ja. Ja. En wij hebben dus gezegd van, dan moet dus in de organisatie moet maar een taakstelling komen van ongeveer 10% of in ieder geval voor dat bedrag, om dat dus voor elkaar te krijgen. En daar is in mijn ogen de arrogantie, want het algemeen bestuur zegt dus nu gewoon van, uh, wij vinden dat uh, onze efficiëntie goed genoeg is dus daar valt niks verder niks te bezuinigen maar, dus uh, jullie voorstel gaat niet door dat, nou, dat vind uh, ik wel dat, dat, ik, kom zo, ik kom zo bij Willem dat, uh, dat bestuur dat is al een paar keer aangehaald over hun prestatie, hè? dus dat loopt. Ja. Maar we, ik wou het een beetje op de orde wagen houden. Willem? Ja, ja, nou ik uh, kwam net al uh, proberen jullie te komen. Uh, ja, hè, Wat, bij om hè. beurt Ja, ja, ja. ja. <laughs> nou, de laatste vergadering van het VRK was College Zandvoort uh, niet aanwezig. Uh, dat was rond 20, 24 juli, die kant op, of juni, juli. Van het algemeen bestuur? Hè? Ja. ja. Nou, dat is ook dus um, uh, mijn procedurele vraag. Dus dat, dat vind ik vreemd. Er worden toch belangrijke afspraken gemaakt. En in is Zandvoort gewoon niet aanwezig. Nou, dat klopt oh. wel gekant. Het nou, dus, dus een beetje arrogant. Is, uh, is, in, in, is in, in de VRK, Zandvoort, in die zitting, is Zandvoort daar aanwezig? Moet hij daar aanwezig zijn? Dat blijkt ja. me toch wel, hè? Ja, natuurlijk. Ja? Ja. Oké, okay. ja. dus iemand in Zandvoort... Normaal had, de burgemeester. Die ...had, had zijn vinger moeten zeehouden. Dus in, in dit geval de burgemeester. Ja. Oké. Okay. Dus die had moeten zeggen, ga niet door. Laten we het zo scherpen, zeven stelden. Ja. Oké. Okay. De wagen bracht Want het is niet alleen voor brand. Het is ook voor mensen die gewond raken, die een hersenbloeding krijgen. Hè, die horizontaal afgevoerd moeten worden. Elke seconde telt dan. Ja. En dan kan je het niet verwachten van. Ja, straks van de WK dat ze binnen één minuut hier in zon voor zijn. Nou Als ja, ze weg is. Het is, het is dus niet elke alleen voor mensenlevens. Telt. Ik had vorige ja, week ook... het interview met de burgemeester daarover. Maar ook gewoon het feit. dan staat er een spuitwagen bij zo'n gebouw. En dat is de ladderwaag. dus yes. om de slang omhoog. Je moet te 20 minuten wachten. Ja. Ja. <laughs> Ik bedoel, dat is yes, niet eens mensen bij ja, over, over al die, uh, die neveneffecten en rijtijden. Uh, uh, rotondes aanpassen, daar wordt er heel veel over geschreven. Die acht minuten dat, dat is gewoon niet haalbaar, daar zijn we het met z'n allen over nee, maar Dat zegt de zelf trouwens ook. Maar nu heeft men die beslissing genomen. Ja. De raad zienswijze is dat het ding moet blijven. De VRK heeft besloten dat in we gaan. Wat gaat jullie fractie dan aan doen? Nou, wat wij eraan gaan doen, kijk, er staat namelijk in het besluit dat die laddenwagen op termijn dus weggaat in 2015, maar dan moet er dus eerst nog gecontroleerd worden of er inderdaad die tweede vluchtweg bij de verschillende gebouwen gerealiseerd is. En als dat niet zo is, dan kan die dus niet wegbezuinigd worden. Dus ik denk dat eh, daar voor ons misschien iets ligt van, eh, jongens, eh, alles leuk en aardig, maar als die vluchtwegen er niet komen, en in hoeverre is dat dus realiseerbaar, wat voor kosten zijn daarvoor, enzovoorts, en ik begrijp wel dat de heeft gezegd van ja maar moet de gemeenschap dus opdraaien voor de veiligheid van de, de individuele mensen in, in de flats aan de andere kant denk ik ook dat toen die flats ooit een keer gebouwd zijn en daar vergunning voor gegeven is was dat dus ook onder het, het mom van, uh, we hebben een ladderwagen, dus daar kan dus de tweede vlucht, vluchtweg gerealiseerd ja, worden. Kijk en nu gaan we kijk... het boel ineens omdraaien. Ja. Ja, en ik, ik denk dat niet dat op... dat dus 1, 2, 3 voor elkaar gekregen okay. kan worden. Willem? Ja, Ik denk dat we te veel bezig zijn over patiekvlees. Het gaat alleen maar over patiekvlees. Het, het gaat, gaat over... ook over de keezingsvraag. Nee, ja, ja, nee. Ja, nee. Ja, nee. Uh, er wordt er veel gesproken over portiekflits. Het is nog veel breder zelfs dan alleen maar portiekflits. Sommige portiekflits uh, zijn gewoon niet aan te passen of je moet Amerikaanse toestanden krijgen. Ja. Met zo'n laddertje wat naar beneden gaat en wat oh. ook nog gevaarlijk is. He, want hij kan ook in één keer naar beneden knallen als je erop staat. Nou, dan ben je ook uh, misschien dood of gewond. Afgezien dat het lelijk uh, uh, staat. Uh, maar het gaat ook ja. om andere reddingen van mensen. Van mensen met hersenbloedingen uh, die uh, horizontaal ja. moeten worden van één of twee hoog. Of drie hoog. Daar gaat het ook om, het is niet alleen maar patiekflits, het is veel breder allemaal Waar het over gaat, is bij iedereen wel duidelijk Maar wat ik graag wil weten, wat gaat Social Zandvoort eraan doen? Dat die brandweer, de ladderwagen hier blijft En hoe ga je dat doen? Ja, dat zullen we kijken Gaan jullie een extra raadsvergadering beleggen? Ja, al moeten we daar voor het raadhuis gaan staan schreeuwen met de brandweer, Dan doen we het ook nog En 5000 setbewoners? We gaan proberen, in ieder geval Social Zandvoort vindt het belangrijk dat de brandweer ladderwagen hier blijft ja. en hoe we het gaan doen, dat zien we nou wel maar we zullen er wel alles aan doen ja, hebben, jullie de, hebben jullie de mogelijkheden als raad om het af te dwingen nee nou, ik Moeilijk. ben bang voor niets je kan toch een raadsbesluit nemen Nee, maar kijk, je wel, wat is, als je op je de agenda ziet? zetten en een raadsbesluit nemen kijk wij zijn natuurlijk een gemeente die deelneemt aan de regio zuid Ja, maar is ook aan de, de beslissingsbevoegdheden die liggen dus bij het bestuur en de directie van de VRK ah, die en wij kunnen dus alleen hè, wij moeten natuurlijk financieel bijdragen hm. wij kunnen onze zienswijzes door, uh, ja. hè, aanbrengen en laten doorzetten ja. en dat zal dus gewoon in feite steviger moeten en ik ben bang dat dat dus niet duidelijk genoeg gebeurd is en wij zullen dus als gemeente uh, Gemeente Zandvoort nog duidelijker moeten maken. Dat het belang van Zandvoort is dat dus die ladder blijft. Ja, en, haal, haal en hoe wij okay. dat dan politiek voor elkaar moeten krijgen. Nou, uh, we hebben dus volgende week uh, dinsdagavond uh, is het, staat het alweer op de, op de agenda. Ja. Dus dan zullen we dus verder gaan bepalen uh, eerst dus informeren elkaar. En dan gaan we denk ik kijken van wat zijn de mogelijkheden okay. En die gaan we onderzoeken om dat uiteindelijk toch voor elkaar te krijgen. En halen, als je ziet uh, hoe de VK ingericht is uh, als hoofdbestuur. De heer Snijder, burgemeester van Halem. Uh, een maand geleden of twee maanden geleden moesten ze er zoveel uit uit halen, Zoveel brandvielieden. Er gingen ze op een kop staan en eken hoefde dat niet. Nou, dan ruik ik toch een beetje eigen belang En uh, dat zal ik dinsdag ook duidelijk met de vraagstelling uh, daarop. Ook over hebben. Nou ja. als, als men in Haarlem op schop gaat staan, dan kan men dan in Zandvoort zonfouderaan... ook. Ja, maar ja, goed, Zandvoort is Zandvoort. Wij zijn maar twaalf, Ja, kijk, dat is op We hebben niet Nou, ze ook het probleem inwoners, van de regionale ja. samenwerking. Kijk, Zandvoort ja, maar, is natuurlijk in verhouding maar een kleine gemeente. Juist. En Haarlem is wat dat betreft een stuk groter. Dus legt Zandvoort nou, meer gewicht in de schaal. Is veel dat is ja. Dat is het gewoon. Ik denk ik, dat het gewoon om de veiligheid van, uh, van 17.000 inwoners ja, juist, gaat. En, of, en daar moeten wij voor vechten. Ja. ja, nou, dat hoop ik hoop dat jullie dat zeer zeker gaan doen. Dat gaan we zeer zeker doen. ja. We zullen eventjes een muziek ondertussen draaien om dat te laten bezinken. Er is natuurlijk dan nog steeds de vraag, als, omdat de overeenkomst laat de ruimte om eigen middelen te hebben binnen die brandweer. En als wij als handwoord zeggen, nou, in die eigen middelen zit dan een ladderwagen en die betalen we zelf. Zo. Nou, daar wil ik straks eventjes na de muziek op terugkomen op, op die vraag. Dan gaan wij met okay. twee andere heren praten. Ja, maar ondertussen gaan we nog wel eventjes iets met vuur doen. Atomic Kitten met Eternal Flame. Eternal Flame, Tommy Kitten. Nou, we hopen niet dat het een eeuwige vlam blijft, maar dat hij keer gedoofd wordt. Nee, het is een, een vurig betoog net ook over het blijven van uh, de ladderwagen. En uh, nou, we, we zullen zien hoe de heren politici dat gaan, uh, gaan aanpakken. We ja. hebben Sociaal Zandvoort gehoord, we hebben de VVD gehoord. Beide voor en uh, dinsdag moet daar een soort gevecht geleverd worden. We zijn zeer benieuwd. Aangeschoven. Gijs Geest de Rode. uit de politiek. Geest de Rode, CDA. En Carl Simons... ...van de oudere partij Zandvoort. Ja, goeiemorgen, goeiemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, um, Jij ja, had je brandende vragen. Nou, ik, ik, ik, ik stel hem gewoon weer. Moet hij blijven? Ja, hij moet blijven. Moet hij blijven? Ongetwijfeld. Zonder enige twijfel. Wat vindt u van het optreden van het college? Uh, het optreden van het college in deze... ...had naar mijn inzien en naar ons inzien... ...gewoon meer het standpunt van de gemeenteraad uh, te verdedigen. Hè. We hebben gezegd als gemeenteraad... ...amendement op de zienswijze behoud van de ladderwagen. Ja. En ja, in, naar buiten tredend, hè, de burgemeester komt wel erg in het, uh, ja, verdedigt wel erg het standpunt van de VRK en wat het CDA betreft. Had dat best wel meer de gedachten van de gemeenteraad uh, verdedigd mogen worden. En dat komt ook omdat er gewoon heel veel ja, er komt ook heel veel emotie. Altijd als het over de VRK gaat, gaat het over ook een gedeelte emotie. Ja. Omdat die, ja, we ons ja. zo langzamerhand ook wel een beetje gepiepeld voelen door de VRK. Ja, als je al uh, onze portemonnee komt, dan wordt het ja. uh, emotioneel. Je zegt uh, gepiepeld door de VRK, maar uh, het standpunt van de vertegenwoordigers van Zandvoort was dat het ding moet blijven. Klopt. Uh, er is een VRK-besluit uh, genomen. Hoe is Zandvoort daarin vertegenwoordigd? Nou, dat uh, is een punt wat wij nog boven water uh, willen krijgen. Daar zijn notulen van. Maar die schijnen nog in concept te zijn. Ja. Dus wij willen de, de goedgekeurde versie willen wij graag inzien. Dat hebben we tot nu toe niet kunnen doen. Want daaruit blijkt hoe uh, het standpunt van de Zandvoortse Raad verdedigd is. Maar we kunnen dat nog niet zien op dit moment. Ja. Uh, ik heb uh, de brief van het college aan de vragenstellers uh, gelezen. Ik heb daar een beetje een gevoel bij van... Zo laconiek. Het zij zo en zo gaat het gebeuren. ik nou, weet, weet, weet, weet, weet je wat waar daar de. Um, ze, ze, ik denk dat daar de gedachte achter is. Ja. En, uh, ik kan er ook niet helemaal achter komen. Maar dat het pas in 2015 pas gaat plaatsvinden. Ja. En dat we nog de tijd hebben. Hè, voordat de ladderwagen gaat verdwijnen. Maar ja, wat ons betreft. Hoe, hoe, ja, hoe eerder ja. je het nu aanpakt. dan moet je er heel duidelijk in zijn. moet je zeggen van. Ja. Um, hoe eerder je nu zegt jongens, kom op, we gaan behouden, we behouden de ladderwagen en daarmee ook een gedeelte van onze vrijwilligers. Want die daar uh, uh, ja, met trots met, met mee omgaan ja. en die daar hard voor de zaak hebben. Dat is ontzettend belangrijk. Want we hebben afgesproken met de VRK dat de zeg maar de, de, de, de organisatie daar in hoofdorp dat daarop bezuinigd gaat worden. Maar ze draaien het nu om. Ze leggen eigenlijk de bezuinigingen Uituit, bij de, de uitvoerenden. Uitvoerende, ja, ja. En dat is dus eigenlijk waarom ik zeg, we voelen ons gepiepeld. Nou, proeven jullie uh, eigenlijk zoiets het gaat nog jaren duren voordat hij weg moet. Dus laten we hem maar gewoon een beetje rustig aan doen met die. Ja, uh, want we hebben nog niet zo'n haast. Daar zijn we het niet mee eens. Nou ja, maar wij, maar ik, wij ik, vinden dat je heel duidelijk. Je met moet een standpunt stand innemen. Juist, je moet een standpunt ja. zeggen. Dat moet duidelijk zijn. En niet zeggen: het komt straks wel en dan zien we wel. Want dat is geen, goede, geen goed standpunt nou ja. natuurlijk. Want dan zit je er misschien straks aan vast. Jullie hebben het toen besloten en niet aangevallen. Ja, want daar zijn ze heel goed in. Altijd, ja, nou ja als, is het dat is heel goed. Daar zijn ze heel goed in. Dat vind ik een beetje gevaarlijke uitspraak. <laughs> ja, ja, ja. Nou, wij zijn uit verleden. U had toen kunnen besluiten dat en ja. u had dan toen kunnen weten dat het uh, ja. dat die afgeschaft ja, zou in, worden. En nu praat je dus ook weer achteruit. Er moet gewoon dinsdag, er moet dinsdag besloten worden dat we die. Maar dat hebben we het. het, het nee, het, het, het, nou is is, het is al besloten. Het is al besloten. nou moet je dus het besluit van de VRK aanvechten. Want dat is het punt wat nu gaat gebeuren. Dat is het punt wat nu gaat gebeuren. Hè? Er moet, je kunt niet zeggen, nou dat besluit is er dus we doen niks. Nee, dan moet het besluit aangevochten worden. En hoe gaat de oudere partij dat doen? Uh, door. Uh, een, uh, via de middelen. Nou weet ik niet uit mijn hoofd precies op welke manier we het kunnen aanvechten. Wat we daarvoor moeten inschakelen. Maar daarvoor de besluiten nemen die nodig zijn. Met andere woorden, als wij dinsdag besluiten, we gaan het aanvechten. Nou, dan komen die middelen, hoe dat moet, via uh, een amendement naar uh, de, de VRK, het hmm. bestuur. Het besluit van het bestuur moet dus aangevochten worden. En dat kunnen wij als gemeente doen. Want elke gemeente, we, de minister van Binnenlandse Zaken verwijst weer naar de gemeente, want dat is een gemeentelijk beleid. Ja. Met andere woorden, moeten we dat ook oppakken, dat beleid, en, en aanvechten waar we het niet mee eens zijn. Oké. Okay. En hoe gaat het, het tweede jaar dat aanpakken? Nou, wij wachten de aankomende dinsdag af, hè, want dan hebben we een, een soort uh, informatiebijeenkomst waar de, alle vragen, waar we hopelijk ook uh, de vertegenwoordiger van de VRK aan, aanwezig waar we die ook misschien wat kritische kunnen stellen, vragen ja. kunnen stellen en uh, aan de hand daarvan, die verga vergadering, lijkt het mij zinvol om woensdag toch bij elkaar te komen alle fracties en daar eens met elkaar van gedachten te kunnen over, uh, ja, overdenken en kunnen zeggen van jongens, hoe, hoe want wat, dat is ook het gemis, denk ik, bij heel veel gemeenteraadsleden. Dat uh, de burgemeester of de uh, ja, het standpunt van de gemeenteraad niet uitdraagt. Terwijl hij wel voorzitter is van, een van de raad. Van die, en, en college en raad. Hè, die die gezegd ik proef hier, heeft, proef hier een beetje politieke onrust. Die gezegd heeft, nou, de ladderwagen moet behouden blijven. Ja, dat is dan de gevolg van het dualisme. Uh, Eerst was dat anders, maar ja. euh, binnen het dualisme heb je dus een splitsing geregeld tussen raad en college. Het gekke is alleen dat de raad nog steeds, buiten een paar eind uitzonderingen in Nederland, nog steeds voorgezeten wordt door de burgemeester, die hmm. ook voorzitter is van het college dan wil ik ja. niet zeggen dat hij die belangen niet kan scheiden onze burgemeester dus maar het is wel moeilijk Dit is moeilijk het is moeilijk en dat is eigenlijk een spagaat in het dualisme maar de, dat daar niet hij, in is voorzien de burgemeester in deze zit niet zozeer in een spagaat die moet, moet eigenlijk met, met twee benen in drie functies staan ja die, moet ook nog, die is ook nog vertegenwoordiger in het algemeen bestuur van het VRK. En dan maakt het lastig en dan is het ook interessant wat de heer Simons zegt over uh, de, de besluitenlijst of de notulen van wat ja. is daar gezegd. En en die die notulen zijn, uh, zijn nog niet uh, uh, vrijgegeven, maar en ik neem ja. aan dat je dat dinsdag gewoon kan vragen. Tuurlijk. Uh, ja. Die natuurlijk zijn al aangevraagd in de reeks vragen van. Ja, maar er is, er is je zegt er is een vertegenwoordiger van het VRK, Dus kan je rechtstreeks vragen van en burgemeester. Hoe zit mis... dat? Ja, ja, ja exact. exact. Maar uh, het komt toch wel, het, het komt denk ik hoe dan ook bij ons terug. Want er wordt er gezegd: van nou, hoe gaan we het oplossen? Want dat is wel, we moeten het wel met elkaar wel werken. En dat is wel de insteek van ons. en Ik denk van heel veel. ...dat we een oplossing vinden dat die ja, blijft. Daar hebben we het net uh, in, in, tijdens de muziek heel even, heel even over gehad. Hè. Uh, het eerste stuk is dat je het besluit aanvecht dat het ding weggaat. Dus het standpunt van de Zandvoers-vertegenwoordiger is dat ding dat blijft hier. Ja. Of ja. je dat nou via het VRK regelt of je zegt gewoon we houden dat ding en betaal hem zelf. Nou, is dat dat... Betaald? He, is ah, al betaald, is al betaald natuurlijk. He. Ja oké, okay, maar er zit natuurlijk ook nog kost aan te houden. Maar ja. als je het over geld hebt, als je nou kijkt in zijn totaliteit hoe dat er nou voor staat, dan betalen wij per jaar een bedrag aan de VRK. He, dat doet elke, ja, gemeente. elke gemeente. Tot nu toe in verhouding is dat meer dan we, terwijl dat besparingen zou opleveren. dat was de reden dat we in een gezamenlijk verband gingen werken, betalen we per jaar meer geld. Dat, is, dat blijft doorgaan, dan krijg je straks minder voorzieningen voor meer geld en dan vraag ik me af en minder redzaamheid voor de, ja, ja. Voor de bevolking. En dan zeg ik, ja, waar is die verhouding dan? Is, dat willen we eigenlijk helemaal niet. Dat betalen aan de VRK, ja. wie bepaalt dat bedrag? Ja. Bepaalt dat bedrag? Ja. De uh, dat is, dus als de gemeenteraad zegt, ik doe 50.000 minder dit jaar, dan nee, dat gebeurt dat. is per dat. gemeente, grootte van de gemeente omgeslagen. Ja, maar dat dat ik, ik bedoel maar, je betaalt nu in Kluis, Ladderwagen. Ja. Ja. En als je de ladderwagen wil laten staan, dan zou je dus minder kunnen betalen. En, en weet je wat nog. Ben, wat het nog en waar dat is? Dat vind je niet terug, want het is niet gespecificeerd per onderdeel. Okay. Het is als totaal van dit is het bedrag wat het kost. En dat wordt eh, pro rato verdeeld over de verschillende gemeenten. Dus Heilem betaalt dat meestal, want dat is de ja, grootste okay. gemeente natuurlijk. En er wordt pro rata verdeeld. En dat is veel geld, want tot nu toe zijn ze alleen maar tekort gekomen. Maar weet je wat het gevaar is? We gaan straks ook in Noord gaan we een, nieuwe, een nieuwe kazerne bouwen kazerne bouwen. Ja. En die is gestoeld op een ladderwagen. Ja, de omvang, de grootte, de, de hele. Tuurlijk. Dus, ja, en en dan moet je Ga je ook afdenken? Denken van ja, we hebben nu hier op de Duinweg en we krijgen in Noord um, VrK. Hoe gaan we daarmee met elkaar mee om? Um, he, want wij willen ook een nieuwe kazerne hebben. Ja, want he? Dit deze, deze ja? doet niet meer aan de huidige ja, de eisen. De Klopt. En, ja, jongens, jongens, zo ga je toch niet met elkaar om? Je bebouwen een, een, een, een, nieuw, een nieuwe kazerne en dan gaat die... u ons allerlei dingen afpakken. Ja, maar die, zo... die kazerne was natuurlijk al heel lang gepland. Ja, maar ze, zij geloven daadwerkelijk dat een bezuiniging op een ladderwagen meer oplevert dan een, een, een grote adjunct directeur weghalen. Ik denk het niet, want met die ladderwagen gaat, gaat ook een, heel veel vrijwilligers verloren. En dat is maar, zonde, dat, daar bespaar je niet op. Dat heb ik net ook gehoord bij de twee andere heren. Is dat voor jullie aan te vechten om te zeggen van jongens, dat ding blijft staan en gaan we eens in die top kijken? Ja, dat hebben we al meerdere eh, maanden gezegd. Overheid dus, moet naar beneden. Over... En maar, toen, maar waarom is... gebeurt dat niet dan? Nou, omdat, ze nu, om, omdat ze menukaarten voorschotelen, hè, waar, waar wij niet als, als enige over gaan. Er gaan nog uh, acht andere uh, gemeentes, ja, gemeentes over zo, die ja. met elkaar van, daarover een mening hebben. Nou, uh, is een aantal maanden geleden uh, had dezelfde VHK besloten om de uit Schalk uit Schalkwijk weg te halen. Schalkwijk op Skop, ladderwagen blijft staan en in Zandvoort moet hij ineens weg. Ja, is dat niet vreemd? Uh, uit, Wa uit. Waarom lukt dat in Schalkwijk dan wel? Uh, dat is een keuze geweest omdat Schalkwijk een onderdeel van Haarlem uitmaakt en Haarlem, uh, daar wilden ze niet één, maar twee ladderwagens hebben dat is uh, touwtrekker geweest ja. en dat heeft dus Haarlem met de pleidooien en de keuzes kennelijk dus gewonnen. Alleen zijn wij het er niet mee eens, want Haar uh, Schalkwijk is een heel andere uh, bereikbaarheid mm -hmm. ten aanzien van waar je dat ook in Heilem regelt, dat of dat je de wegen die naar Zandvoort leiden zijn twee provinciale wegen die vaak verstopt zitten, die verkeersbelemmerende vertragende punten hebben waar je nooit op tijd Aanwezig kan zijn. Dat alleen al is een reden om te zeggen. Dat kunnen wij niet maken. Om dat over je bevolking af te roepen. Dat je niet op tijd aanwezig kan zijn. Want heel veel gevallen. Eh, net werd dat ook al gezegd door Sociaal Zandvoort. Heel veel gevallen heb je ook voor andere dingen. Heb je die ladderwagen nodig? Niet alleen voor de hoge. Het verbovensmiddelen. Nee, nee, nee, nee. Het vormen van de tweede vluchtweg. Eh, er zijn een aantal punten. waarom die gewoon nodig is. En dat is een hete discussie natuurlijk. Want dit kunnen we niet onze bevolking aandoen. Dat kan gewoon niet. Het, het, het zou. Uh... De heette de discussie, het standpunt is ingenomen. Ja. Jullie en het besluit van de VRK. En, ja. en daar mis ik een stuk. Ja, maar uh, we ja. hebben en, niet, en, voor en niet dat... opgenomen dat wij geografisch, hè, geografisch gezien toch wel wat anders liggen dan de rest van de, ge, uh, van de gemeentes. Ja. Dat he, heeft de hele gemeenteraad, dus unaniem. Hè, want we kunnen spreken over een unanimiteit ja, in, de, in de gemeenteraad. Die heeft gezegd: van we behouden de over, met de consequenties. Eerst stond er nog in de VRK moet 2% op hun overhead. Toen hebben we. Hebben we daar nog een discussie over? Nee, we laten die 2% weg. En nou worden we met ons om ons oren geslingerd van u had een menukaart moeten aanwijzen. Nou, dat is de omgekeerde wereld. Oké, okay, maar zeggen, hoor. is de gemeente Zandvoort bij machten om uh, is in de melk te brokkelen bij het bestuur van de VK? Altijd natuurlijk. Elke gemeente die aangesloten is kan maar dat ik, doen. Ik hoor net uh, over die overheid. Ja. Waarom pakt uh, de gemeente Raden, want dan praat natuurlijk niet alleen over Zandvoort, mm -hmm. dat bestuur van de VK niet aan dan? dat gaat ongetwijfeld nu gebeuren nadat we dinsdag daarover vergaderd hebben het moest even over het zomerreces natuurlijk ja, okay. anders hadden we het al veel eerder gedaan maar nu is de eerste gelegenheid en de eerste gelegenheid na het zomerreces wordt aangepakt om dit onderwerp op de agenda te zetten en daar besluiten over te nemen en okay. te zeggen zo gaan we het doen ik ga even een klein stapje verder hoor, want ja. uh, we hebben het natuurlijk niet alleen over Zantwoord, want er zitten meer vertegenwoordigers in die VRK. Tuurlijk. Praten jullie dan ook met andere raden van Boemendaal? Uh, wij als raad niet. Raad de onderling hebben daar weinig overleg over. Het overleg -organ is met uh, de vertegenwoordigingen uit de college, dus het college. Dat is het college. Maar ik kan de, me de, voor de voorstellen. de vrijhouders overleggen met elkaar over deze Ja, de, die proces is me Maar het kan ja, me duidelijk ja. dat de Raad van zandwoord is niet eens met de VRK. Bijvoorbeeld over uh, de top, de bezuinigingen, wat je ja. daar doen. Ik nou, kan me voorstellen dat iemand uit de gemeente Bloemendaal daar ook niet lekker mee is. Wij, wij hebben binnen het, binnen, binnen het CDA hebben wij een soort uh, verticaal overleg. Dat heet dat je dan met de regio... Ja, yeah, nou, die kant natuurlijk ook op. Uh, ik heb con contact met M Marijn Snoeks, uh, de fractievoorzitter van het CDA uit Haarlem. Nou, daar hebben we wel eens een discussie over. over. Uh, nou ja, ze hadden het ook over de kritische vragen over de 2% of over het ja. extra geld wat er toen bij moest. Dus ze zeiden wat denkt de gemeente Zandvoort of wat denkt de fractie van het CDA in Zandvoort. Daar hebben we uh, ja. lijnen over maar ik kan natuurlijk niet voor met, met met ik heb daar geen overleg maar met fracties uit de partij van de arbeid okay. dat soort nee. fracties ik nee, heb nee, dan okay. binnen mijn partij daar, wel, daar wel over en ik merk wel en dat valt me wel op, dat bijvoorbeeld Heemstede helemaal niet zo kritisch is op, op de VRK. En dat de gemeente Zandvoort is. Ja, dat ligt er wel. Want misschien hebben die wel andere dingen met de VRK meegemaakt dan dat wij als gemeente hebben uh, meegemaakt. Maar nou, misschien zijn die wel blij met uh, allerlei besluiten. Ja, maar, wie weet. Maar er is natuurlijk al, de VRK organiseert dan wel een, iets van een informatiebijeenkomst voor raadsleden uit okay. de omgeving. Ja, daar okay. wilde ik eigenlijk net ja. naartoe, Ben. Uh, woensdag 21 september, en dat is weer een naar samenvallen. Uh, dan hebben wij raadsvergaderingen. Uh, acht uur, raad. Maar om half zes begint er dan een inloop voor de VRK, dan is er een VRK vergadering voor raadsleden. Maar dat valt weer samen met onze raad. En dan kunnen we er een half uurtje zijn, maar de punten die dan besproken worden, die maak je dan net niet mee, want het is, is eerst een broodje, en dan om zeven uur, half acht, dan gaat die nou, dan, dan vergadering dan heb, beginnen. Dan heb ik zoiets van, dan stel je toch die raadsvergadering uit. Uh, een dag later. Of, uh, als nou, jullie dan, daar nou met z'n allen heen willen. Dan ja, ga je toch met z'n allen. Bijvoorbeeld. Dat, dat is ook weer zo'n punt. Die 21ste. Dat valt weer precies samen. En daar kunnen we iets aan doen. Ja. Door dat anders te, te reguleren. Want dat is ook weer een raad waar besluiten worden genomen. Tegenwoordig is dat verdeeld. Dat uh, systeem uh, dat ken je waarschijnlijk. Maar dat is de avond van uh, debat en besluiten. Maar uh, als we dat gezamenlijk dinsdag besluiten, kunnen we dat verzetten. Maar dat, zou, is dat, in dat zou ik dan zeker doen, want anders ja, is dat anders je in je loop vertegenwoordigd, in. Anders ben je ook weer niet vertegenwoordigd bij die, dat gezamenlijke debat op Juist. die uh, woensdag. Juist. Nog even terugkomend op uh, datgene wat nu staat te gebeuren. Informatie rond de tafel enzovoort enzovoort. Over dit onderwerp. Uh, zijn jullie bezig met... Uh, scenario's. Ik kan me voorstellen dat je zegt, nou we kunnen een brandweerwagen of een ladderwagen afdwingen uh, via de bestaande bijdrage die wij leveren tot de VRK. Wat waarschijnlijk niet echt realistisch is, want de VRK heeft geen geld ervoor. Of we gaan het zelf betalen. We verhogen onze bijdrage of we gaan hem zelf exploiteren die wagen. Ja, het, het, het, het was een, ooit een hè die we ingebracht hebben in de VRK ja, ja. en uh, hij, het, ja, het, het jammere was, hij was van ons van de gemeente Zandtok, ja, ja, ja, hè, ja, ja. In dit geval. we ons. hebben alles ingebracht ja. en ja. Ja, dan moet je je eigen waar als het ware nog eens een keer terug gaan kopen nou, dat, is vreemd. dat vind ik een vreemde gang van zaken ja. en ik denk dat we daar zeker met elkaar over van gedachten moeten wisselen naar welke oplossing we moeten gaan zoeken ja. en ja, ik denk dat het heel erg verstandig is dat we de, de vragen dinsdag kunnen stellen. Dat we daar nog van gedachten kunnen wisselen. En dat we willen we, hè, want we hebben bijna allemaal gezegd we willen de laddenwagen behouden, dan zullen we met elkaar naar een oplossing moeten zoeken. Bijna allemaal of allemaal? Allemaal. Oké. Okay. Want ik heb het, ja, uh, ja, maar ik heb nu op dit neem. moment nog niet iedereen gehoord. Misschien okay. door vakantie en dat soort dingen. Um, ja, en dan krijg je toch, moeten we moeten met elkaar naar een oplossing zoeken. En dan moeten we die oplossing vinden. En dan moeten we daarmee met de VK overgaan. Want, heel simpel gezegd, die willen dan gewoon extra geld. Ja, ja. maar zo gaan ja, ja, we. Niet, zo zijn ja. we niet getrouwd, denk ik. Ja, ja. Nee, want die ja, ruidschap ja. ben je al kwijt. Dus ja, ja. Ja, dat, ja. Dan ga je in ja. feite dubbel betalen. Maar ja, en dat de realiteit is dat ze enorme tekorten hebben gehad ja. over de afgelopen jaren. En afgelopen dan kunnen wij best. wel springen van, we willen meer voor hetzelfde geld. Gooi ja, gooi er drie maar als je uit het niet hun reëlle... uit, dan heb je zo zes ladenwagens. Ja. Nou, dus het eerste voorstel ligt er al. Ja, maar zo maar waarom gebeurt dat dan niet? Ja, er, er is snijder in eigen, eigen vlees. Is er is al heel veel gesproken over de organisatie van de VRK. Voor, al voordat die ladderwagen ter discussie was. Ja, er wordt altijd verwezen naar een rapport van Berenschot. Dat ze zeggen van ja, uh, de overheid was altijd al zo. Hè, de mensen die werken in dat gebouw. was altijd al heel krap. En we moeten eigenlijk. Uh, we mogen hoger over het. Kijk maar, hier heeft u een rapport waar u dat kan. Vinden. Ja? Maar dan, dan denk je van ja, hoe efficiënt hè, is dat nou wel eigenlijk als er meer mensen bij komen op de zorggebouw om het financieel in, ook in controle? Want dat was ook een probleem, ja. ze waren financieel niet in controle te krijgen. En hoe gebeurt dat nu? Nou, het blijkt nu alleen maar dat ze hè, dat ze niet in hun het gaan snijden, maar dat ze gaan pakken op de organisatie weg hier een, een, een, minder, ja. een, een duikteam daar hups, daar wordt ingesneden, maar er wordt niet gekeken en daar moeten wij dan harder ja, dat op sturen is dus, dat is dus mijn vraag, hoe, hoe kan je dat nou sturen om die VHK te dwingen misschien hun structuur zou te maken dat er geld naar beneden wordt. Maar dat kunnen wij nou, uitvoeren. Dat kunnen wij wel als gemeente Zandvoort zeggen. Maar dan, mo dat dan moet je als gemeente als als, als, als als die zegt van wow, ja, nou, dan is het ik, moeilijk. Als kan... je niet een gezamenlijke steun hebt, dan uh, is dat nee, moeilijk. Moeten we roepen leren. in de woestijn? Ja, ja. Ik kan, dat, dat kan je zo voelen. Ja. Maar ik kan me niet voorstellen dat de omliggende medespelers uh, daar helemaal ongevoelig voor zijn. Dat kan ik me niet voorstellen. Nee, nee, nee, nee. Want als je een bedrijf efficiënt wil laten werken, waardoor de uitvoerende uh, goed uh, voorzien geschoold en uitgerust zijn daar kan je er niet ongevoelig voor zijn nee, nee dat lijkt mij ook en, en daarom en vroeg, vroeg ik net, want hoe zit dat wij niet? want als raad zijn we daar natuurlijk niet bij betrokken nee, dat begrijp ik hè, de, de portefeuillehouders, de, de, degene zijn die het aanpakken in de, in de hele regio ik weet, ik weet niet hoe dat gegaan is. Ik neem aan dat degenen die dat gedaan hebben. Nou, maar we zijn nog steeds... En komen dat is een stukje terug, het om, om, om de stukken te in te zien waaruit dat moet bij gaan. Ja, Dat is dus een stukje wat je mist. Ja. Dat missen we en nu dan. gaan we bijna in een cirkeltje ronddraaien. Ja. Ja, <laughs> ja, bij het uitgangspunt. Het blijft natuurlijk dezelfde... Uh, uh, de standpunten zijn helder. Ja. Iedereen wil dat het ding blijft. Het gaat er nu alleen nog over hoe. Ja. En ik heb begrepen dat de, de raadsleden graag willen weten hoe dat in de VK gebracht is ja, ja zeker goed exact. ja, heel, exact. heel goed Concluderend kunnen we zeggen dat we een ongewoon zandvoort fenomeen zien ja, dat is eentje teug dat is eentje teug <laughs> maar dan wens zeg ik jullie niet te snel <laughs> dan wens ik jullie dinsdag een prettige wedstrijd ja. dat ja. zal best leuk Nederland-Vinland Kijk, dat bedoel ik. Er komt weer voetballen. Dit oh, tegen één, hè? <laughs> Oké, okay. heren, uh, ik hoop dat jullie aanstaande dinsdag een goed gesprek en, uh, en duidelijkheid krijgen in nee, hoe, hoe, hoe en wat. Nee, ja. Duidelijk. ja, hoor. Duidelijk. Kijk, de standpunten zijn duidelijk, de beslissingen zijn duidelijk en uh, wat jullie graag willen is gewoon een uh, vast standpunt, niet leunen op 2014. Nee. Nu besluiten, ding blijft hier staan. Ja want in 2014 ben je te laat, ja. Ja. Uh, Ook Willem en Jos nog bedankt Voor hun bijdrage heren bedankt En de dat twee heren van uh, de Zandvoortse brandweer Die als belangstellende hier aanwezig waren En af en toe heel kritisch keken Maar je moet je toch gesteund voelen Door, door al die raadsleden zeg, Kon je die dat afhielden. zien doen, dat doen Ik kon het aan hun gezicht ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> Oké okay. bedankt uh, iedereen voor de komst En uh, mogelijk wordt het nog Dat hangt een beetje van volgende week af wij gaan verder een beetje tot rust komen, met de gouden ouwe van Ben, de Blue Diamonds. Met Dankjewel. De Ramona. Ramona, I hear the wish in Beelzebaw. Ramona, they ringing out our soul of blood. D onderwerp ben. Stram, wat is wat voor mij? Slender You. Slender you. Ja, okay. Lekker okay. niks doen en je, toch... Uh... Je wil me al een salsa hebben. Ja. En, uh... ja, dat is ook niet gelukt. Nee. Nee. Het laatste onderwerp is... Uh, ...weer in het... Uh, ...kader van de ondernemersdag... ...15 september. Er zijn een aantal genomineerden voor... Uh, ...gastvrijheid en klantvriendelijkheid. Daar gaat het dit jaar over. En een van de genomineerden is Slender You. Aangezeten is Ineke Smits... Van Slender you in de schoolstraat. Klopt helemaal, ja. ja. Wat is Slender You? Slender you, dat is eigenlijk een, een bewegingsbanken. Dat zijn zes banken. Um, waarbij je op elke bank tien minuutjes ligt. En als je dat traject gevolgd hebt, heb je eigenlijk alle spieren aangepakt. Het is een al hele ontspannen manier van sporten eigenlijk. Heel veel mensen die niet kunnen of willen naar een sportschool. Denk aan bijvoorbeeld mensen met reuma of met hmm. uh, fibromyalgie. noem op. Mensen die kunnen gewoon niet naar een sportschool. Maar bewegen is wel heel belangrijk kunnen op die banken bij ons liggen uh, en toch hun spieren uh, aan het werk zetten, zonder dat ze er moe van worden en zonder dat het pijn doet. Oké, okay, uh, het komt zo bij me op hoor, maar ja? als ik een stuk ga fietsen, ja? dan kweek ik een stuk conditie. Ja. Als ik nou op de stand U-route geweest ben, ja. kweek ik dan ook conditie of nee, ik nee. beweeg alleen mijn spieren? Je beweegt je spieren okay. en het geeft ook figuurcorrectie, dus dat vinden de dames natuurlijk wel heel erg prettig. Het is niet zo dat je, trouwens hier ook hoor, we hebben ook heren als klanten. Maar uh, je, je valt daar in centimeters van af, laat ik het zo zeggen. Kijk, uh, dus qua dan, gewicht dus kan dus ik daar natuurlijk niks aan doen, want ieder pondje gaat toch door het moeitje. Ja, ja. Maar je krijgt wel een veel beter figuur daardoor. Dus, dus er is toch een soort uh, calorieverbruik? Nee, het is een beetje verplaatsing van vet. Laat ik het. Oh. Ja. En je wordt wat strakker en kom je in je vel daardoor. Het, is echt, uh, het kan echt centimeter schelen in een maand tijd. Ik heb echt klanten erbij die dus in, alleen al in hun taille zes of zeven centimeter kwijt zijn in één maand tijd. dus Het, kan, uh, het is wel spectaculaire... heel verlockelijk deze uitspraak hoor. Ja, hè? Nee. Dat zijn echt spectaculaire uh, uh, dingen die daar gebeuren. Leuk. Die, dank, ja. um, het gaat dit jaar over uh, gastvrijheid en uh, klantvriendelijk. Ja? Hoe gastvrij uh, is Slender You? Heel gastvrij. En, heel en, en hoe bereik je dat? Wij staan echt altijd klaar voor onze klanten. Dus als, op het moment dat ze al binnenkomen, weet je, dat blijven we niet achter de balie zitten. We komen meteen er vandaan even uh, voorstellen, praatje maken, praatje maken. Um, vragen of ze het al gedaan hebben of ze het kennen. Zo niet, dan meteen even een uitleg geven over de banken. En uh, um, heel vaak gewoon proef uh, draaien, gewoon een keertje proberen. Als ze klachten hebben, hmm. uh, van tevoren al vragen en daar rekening mee houden met de banken. Hè? Mensen met een hernia. Ja, of met een whiplash kunnen ook prima uh, op de banken. Je hebt uh, natuurlijk een aantal vaste klanten. Ja. Heb je ook mensen die echt binnenkomen met verbazing van ik heb ervan gehoord en, en hoe moet dat? Ja. Nog steeds. En ja? dat verbaast mij dan weer. Ik oh, ja? denk, nou, zo zag je ze aan, moet het toch wel bekend zijn bij iedereen. Maar nee, er komen nog steeds mensen binnen. Okay. En nou, daar heb ik nog nooit van gehoord. Die worden dan door een vriendin op de hoogte gesteld. Of, of die horen dat her en der in het dorp. En dan zeggen ze, nou, kom toch eens een keer kijken wat ja. dit nou is. Maar ja, dan ja. kom ik uh, zo binnen voor de eerste keer. Ja? Wat zie ik dan? Wat ga ik meemaken? Nou, wat je ziet is zes banken. Wat voor banken? Met een beetje geluk. Uh, bewegingsbanken. Je gaat dus op bijvoorbeeld de eerste bank liggen. Dat zijn twee kussentjes waar je met je billen op ligt. Die maken ja. een, bewegende, een kleine beweging zo, waardoor je heel soepel in de heupen wordt. Ja. krijg je ook mooie bierkracht. Je, wordt, door de salsa, je wordt bewogen. Ja, ja precies. Dan de kom je de meteen Voor de salsa. De salsa. Okay. <laughs> dat, dat is dus klaar. Maar goed, daar, daar uh, uh, beweeg je die spieren mee. Ja. Je wordt soepeler. Ja. Alleen voor de huipspieren, en dan ga je naar de volgende bank. En dan ga je naar de volgende bank. De volgende bank dus doe je, twee, je je voeten in een soort skischoen van, van rubber. En die maken dan een ronddraaiende beweging, terwijl je zelf op de bank ligt. Ja. Dat staat gelijk aan drie kilometer wandelen in tien minuten tijd. Ja, je hele been wordt bewogen. Je hele been wordt bewogen, ja. Ja, oké, okay, maar ik probeer me dat even ja? voor te stellen. Je wordt bewogen op al die banken. Je wordt bewogen. Gespecialiseerd op, op bepaalde spieren ja, of lichaamsonderdelen. Ja. ja, ja. Ja, de derde bank bijvoorbeeld maak je 90 sit-ups. Nou, ik zie het nog niemand doen zo op de grond hoor. Dat, uh... Nee, nee. Nou, onderschat nee. Donnie, niet hoor. Dus nee, nee. <laughs> nou ja, ik loer natuurlijk. Maar ja, als je 90 sit-ups doet, ja. dan kwijt je spieren. Kweek je toch een beetje spieren, ja. ja. En dan kun je daar, uh, je kunt het passief ondergaan, maar je kunt er ook nog een beetje mee als Je als je dat wil. Sommige dames vinden het niet. helemaal prima, want je kan er ontzettend goed ontspannen op die banken. Dus mensen die heel stressvol zijn en zo, die komen daar echt tot rust. Terwijl ze aan het sporten zijn. Terwijl ze aan het sporten zijn. Ja, dat is wel uh... ja, het is echt het is ook ja. heel ontspannend. Dus. Heel ontspannend, ja. ja. Maar ik wil mijn buikje kwijt. Ja. Kan dat ook? Dat kan, zeer zeker. ja. Is daar een speciale bank voor? Nee, je, je doet sowieso het hele traject, dus je pakt wel alle spieren aan. En er zijn natuurlijk bepaalde banken waar dat wat meer aangepakt wordt. Ja. Okay. En dan denk ik met name aan die derde bank, waar je 90 sit-ups doet. Nou, ja. dat is wel goed voor je buikje, goed voor het buikje. hoor. Dat voor buikje. Dat wil wel, hoor. Ja, ja, ja Dat ja, kan je ja, je iets ja. voor voorstellen. Ja. Dat is vaak een kwestie van buikspieren. Buikspieren, ja. ja. En rugspieren. Nou, ja. Uh... Ja, nou, dat ook heel belangrijk, hoor. Want, uh, ja. Jullie zijn uh, genomineerd? Ja. Hoe voelt dat? Ik vond het wel spannend. Ja? Ik vind dat wel leuk ook trouwens. Het is leuk om te zien dat je gewaardeerd wordt door je klanten. Dus ik heb, heel veel mensen hebben dus een briefje ingeleverd. Dat ze vonden dat wij daar uh, wel uh, voor in aanmerking moesten ja. komen. Ja. Nou, dat is natuurlijk wel spannend. Want er wordt genomineerd en er wordt straks gekozen over uh, een kleine 14, 15 dagen weten we het. Ja, precies. Ik ja. ben reuze benieuwd. Heb jij je iets mee te maken bent met die? Uh, nee, Nominatie niet. Nee, nee. Niet. Er gebeurt iets in en <laughs> jij bent er niet bij. Uh, nou, uh, er zijn uh, ook hele andere goede mensen die dat uh, kunnen doen en regelen en zo En eigenlijk zou ik ergens anders zijn op die tijd Maar ik kom toch zeker kijken Oh nou, heel spannend Allemaal. En ik ben ook uh, zeer benieuwd naar uh, de, de hele avond Want er uh, is ook iets over de mystery shoppers Er zijn weer uh, door uh, verschillende zandvoorters her en der inkopen gedaan En er is uh, beoordeeld in verschillende winkels en restauranten Dus uh, het is een hele avond die, uh, die bol staat van, uh, van alles De beste ondernemer moet gekozen worden de mystery shopper gaan ze het over hebben. Uh, Zandvoort als product wordt op de kaart gezet. Dus zeker voor alle ondernemers die uh, in Zandvoort wonen. Kom daar gewoon heen. Of je nou lid bent van het overzet of niet. Dat maakt allemaal geen bal uit. Ja. 15 september in uh, Park's, In de grote beach zaal. Factory. Ja, ja. Beach Factory. Ja. Nog even over het binnenkomen. Dat vroeg ja. ik daarnet. Ja. Uh, Oké, okay, wat zie ik dan? Duidelijk. Uh, ja. Krijg ik ook een advies van jullie? Is ja. nou, een soort intake? Ja, we hebben een soort klantenkaart. Die vullen ze al helemaal in. Met uiteraard hun naam en adresgegevens. Maar ook met klachten die ze hebben. Ik wil niet hun hele doopzeel weten. Alleen klachten waar ik rekening mee moet houden op de bank. Er komt iemand binnen en die heeft pijn in zijn onderrug. Maar die wil wel wat doen. Dat kan. Dan... Om even een voorbeeld te nemen, die eerste ja. bank waar je met je billen dan een beetje heen en weer gaat. Daar kunnen we iets van een kussentje tussen stoppen om het even op te vangen. Zodat dat goed rust, dat dat goed plat ligt, dat daar niet uh, die pijn naar voren komt. Zijn er ja. dan ook, uh, draag misschien een beetje door hoor, maar uh, er komt iemand binnen en die zegt ik heb dat en dat. Kan je dan adviseren van nou, u kan de derde bank niet gebruiken? Ja, komt ook voor. Komt ook voor. Ja, komt ook voor, Dus ja. het is wel heel specialistisch dan? Ja, ja best wel, Ja. Mm -hmm. ja. Ja, ja. En met dat advies bedoel ik ook rekening houdende met misschien wel mogelijke handicaps en dergelijke. Ja, ja zeer zeker. Dat betekent dat jullie bijna een, een, een medisch advies moeten geven. Dat gaat ver. Als het mij te ver gaat. Ik ben, ik ben natuurlijk helemaal geen medicus. Mm -hmm. Maar als ik er even geen raad mee weet. Dan geef ik een foldertje mee. En dan zeg ik ga even naar je dokter. Ga even naar je specialist. Ja. De vraag of dat goed is. Dat wilde is. ik graag ja. van je horen. Het, of het, naar de fysiotherapeut. Of de fysiotherapeut komt ook vaak voor. We zijn eigenlijk, vind ik, een beetje een verlengstuk van de fysio. Zodra ze klaar zijn met de fysio. Ze ja. moeten blijven bewegen. Dan, dan zijn wij daar natuurlijk een prima opvolging van. eigenlijk. Men is zich ook bewust in Zandvoort uh, dat jullie er zijn als dat verlengstuk. Vanuit de fysiotherapie. Of vanuit zo? de fysiotherapie, soms. Nee, sommigen. Soms. Ja, oh, okay. sommigen. Goed, ja. Ja. God, jullie zijn genomineerd als gastvrij en klantvriendelijk. Nou, gastvrij zal duidelijk zijn, klantvriendelijk ja. is de manier waarop jullie mensen behandelen. Ja. We staan er eigenlijk altijd voor klaar. We werken op afspraak. Het, uh, we, het gaat eigenlijk altijd heel goed op tijd. Dus mensen hoeven niet te lang te wachten als ze aan de beurt zijn. Ja. Uh, altijd een kopje koffie na. Even gezellig met uh, kletsen. Dat gaat okay. ook allemaal helemaal prima. Okay. Ja. En wat ik ook merk is dat klanten onderling uh, uh, vriendschappen ontstaan. Bij klanten onderling. Het is ook heel erg leuk om mee te maken. Dat is de gastvrijheid en klantvriendelijkheid. Ja. Die past er helemaal in. Ja. Oké. Okay. Het, uh, wordt dus het wordt weer spannend Het wordt weer spannend. Nou, we gaan het zien, 15 september. Ja. Ineke, dank voor je komst. Nou, heel De graag turnip. gedaan. En dan draaien we nog een klein plaatje. En ja. dan... Nee, bij CMF CFM gaan we ook klantvriendelijk zijn. Ja. Een plaatje van onze Duitse gastdienstantwoord. Immer wieder. Sonntags kommt die Erinnerung ich hör die Ich höre die Buzukis spielen, gerade so wie in de Sonntagsnacht, als das Glück uns Weihnaus gefragt. Immer wieder sonntags kommt. Schon wieder zu den Musikanten tanzen geht. Immer wieder sonntags kommt die Erinnerung. Ich höre die Buzukis spielen, gerade so wie in der Sonntagnacht, als das Glück kommt. Sonntags komt die Erinnerung. und das sind En dat dieselben Lieder, die wir hörten in de Sonntagnacht, als du mir das Glück gebracht. Immer wieder sonntags komt die Erinnerung. Wie de komt, die er in de rood. Die we die we de in die de dag. als toen zit die zeven lieder? we wieder dag, Ja, immer wieder dag, voor onze Duitse gasten, we hebben nog een we ben nou, aan het een, einde van dit programma een, zo de geloof ik ja ik, ja, We beginnen begin begin vandaag al, hè? Vandaag al om twee uur. Vanaf het bezoekerscentrum Oranje Kom, dat is bij aan de Vogelen Zangtseweg. Ja, aan de Vogelen uh, Kun je alle eetbare planten in de waterleidingduinen zien. Dan is en, en, en dat twee uur. Zijn, en dat zijn er wat, want de, als je het aan de boswachter ziet, die loopt naar een aantal struiken en die gaat je prima vertellen wat, wat het eet is. Het is natuurlijk niet een hele maaltijd, maar je nee. kan een, een aantal uh, besjes, een aantal uh, blaadjes, kan je gewoon uur, gebruiken je om... Tijdens je wandeling een stukje te eten. Het is in ieder geval gratis, dus die rondleiding. Dan, uh, dan kun je ook morgen, en ook 18 september, nog maar morgen 4 september, vanaf diezelfde oranje kom met natuurgidsen gaan wandelen. Ja, en we blijven even bij uh, de oranje kom. We moeten ook maar een oranje kom gaan maken, vind ik, want er wordt daar heel veel uh, gedaan. Um, de wildexcursie is woensdag 7 september. Moet je vroeg op? Ja, half zeven. Om half zeven bij de oranje kom. Dit kost wel geld. En je moet, en je aan, moet even uh, aanmelden dat je bent, want er is, er is maar een uh, beperkt aantal deelnemers die mee mogen. En uh, ja, er is natuurlijk wild genoeg te kijken in, uh, in de duinen zou je zeggen. Maar ook hier wordt weer keurig uitgelegd wat voor wild, uh, hoe het wild zich... Uh, hoe het, er wordt even wat geschreven daarachterin, maar ja. dat laat ik even gaan. Uh, het gaat er een beetje om, wat doet het wild, hoe ja. gaat het wild, wat doet de populatie? Ja. Vorige week hadden we hem al even in de uitzending... Maar we hebben op Skyline, de Australian Beach Bar, hebben we de Iron Man, Iron Lady contest, die on, inmiddels al gestart is. Het is ja, een, competitie. En, een van de weinige keer dat de Iron Man gespeeld wordt met mooi weer. Ja, het is, het is prachtig. weer voor peddelen in je zee en, ja, en al het. Het soorten. zwemmen, het hardlopen. Ja. Het, het is een gigantisch uh, evenement. Ga daar lekker naar het strand kijken. Je kan ook als uh, toeschouwer daar uh, al die inspanningen zien. Het moet heel gezellig zijn en er is een barbecue na aflopen. Dus. En dan uh, kwam hier net nog even binnenrennen een, uh, Hans een nerveuze Hans, Hans Reijners. Dat zie ja, je bijna ja. nooit. Ja. Hij is altijd heel erg rustig. En nu ineens, je moet even wat vertellen over morgen. Nou, dat gaan we dus ook doen. Als je morgen naar de Jazz in Zandvoort wil, Rita Reis, kom dan op tijd. Er zijn namelijk al 84 vooraanmeldingen om de voorzitter te reserveren. Het gaat dus gigantisch druk worden, morgen om half drie. De zaal is eerder open. Ja, kom voor die tijd, zodat je nog een kaartje kunt kopen. Uh, Rita Reis in de krocht. In de krocht, toegang 15 euro. Dan, uh, dan, nog, dan nog twee... Uh... Twee korte punten. Kijk ook eens op de rotonde als u er nog niet bent geweest. Ja, er staan prachtige uh, zandsculpturen van bekende mensen die wat met Zandvoort te maken hebben gehad. Ja. Uh, ze zijn werkelijk indrukwekkend om te zien, moet ik zeggen, als je daarvoor staat. En als het zondagmiddag is, dan kun je s'middags ook nog naar het Juttersmuseum, daaronder, waar van alles wordt verteld over zandstructuren. Nou, dat zijn we dan een beetje aan het uh, einde van deze uh, uitzending en van de agenda. Ja. Um, ja. Wij zaten hier weer gezellig in Hotel Hoogland. Ja. De koffie werd verzorgd door Tom Hendricks. Pascal van der Beek deed ja. de techniek. techniek. De redactie was van Ellen Janssen, Yvonne Roosdal, waarvoor weer dank. En ook dank aan Dondegrebber. En, en de Veld. Keurig heeft gedaan ja. deze keer. Ja, dankjewel. We gaan er ook uit uh, met de Rolling Stones. En dan Zit zou ik zo zeggen, nou. dag hoor. Dag hoor.